بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد قال أنس رضي الله عنه بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله مه مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بان ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أنس فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه Anas ibn Malik, beste broeders en zusters, mogen Allah wel tevreden met hem zijn, overlevert, terwijl wij in de moskee zaten met de boodschappen van Allah, vrede zijn met hem, kwam er een platte lander binnenlopen, een Arabi, die vervolgens in de moskee begon te urineren, te plassen. Waarna de metgezellen van de boodschappen van Allah riepen me. Meh, een Arabisch woord dat gebruikt wordt ter aanduiding van iemands ongenoegen. Maar de profeet greep onmiddellijk in, zeggende, onderbreekt hem niet en laat hem rustig plassen, waarna de metgezellen hem met rust lieten. Daarna riep de profeet, vrede zij met hem de man bij zich en zei tegen hem, voorwaar deze moskeeën zijn niet bedoeld voor dit soort viezigheid. Ze zijn bedoeld voor het gedenken van Allah, het gebed en het reciteren van de Koran. Vervolgens gaf hij vrede zijn met hem, een van de mannen opdracht, om een emmer water over de urine heen te gieten. Deze overlevering is na te lezen in Sahih Muslim. En uitgaande van deze prachtige overlevering, wil ik een aantal leerpunten benoemen, die ons allen aangaan. Leerpunten die iedere moslim zich eigen zal moeten maken, en in zijn leven zal moeten toepassen. Het eerste leerpunt dat de aandacht trekt, is het goede gedrag van de profeet Vrede Zijn met Hem, en zijn uitmuntende onderwijsmethode. Het gedrag dat de profeet Vrede zij met Hem hier vertoont, zal een voorbeeld moeten zijn voor iedere leerkracht, leerling en geleerde. Iedereen zal zich deze grootse karaktertrekken eigen moeten maken, zich bereidwillig, vriendelijk en zachtmoedig moeten opstellen tegenover de mensen. Zelfs als de mensen zich misdragen, zoals in het geval van deze plattelander, blijf ze ten alle tijde op een goede wijze benaderen. Het tweede leerpunt dat in acht genomen dient te worden, is dat wanneer een onwetende persoon in de fout gaat, hij op een zachtaardige manier terechtgewezen kan worden. Dit vergroot namelijk de kans op acceptatie bij die persoon. Het derde leerpunt is de respect en waardering die de moskeeën binnen het geloof genieten. De profeet zei namelijk tegen deze man, voorwaar, deze moskeeën zijn niet bedoeld voor dit soort viezigheid, dus ook niet voor het dumpen van welke afval dan ook. Het is niet gepast in de moskee of het plein van de moskee te spugen, papier te gooien of met viezigheid te smijten. Het vierde leerpunt is dat deze overlevering als bewijs kan dienen voor een van de meest belangrijke stelregels die ons geloof rijk is, namelijk, Defu a'damil mefse nahuma. oftewel, het voorkomen van het grootste nadeel, door te kiezen voor het minste nadeel. Zo zien wij in deze overlevering, dat de profeet vrede zij met hem, de Arabi, de plattelander, rustig in de moskee liet plassen, want zal hij daarentegen ervoor kiezen om hem daarin te verhinderen en proberen tegen te houden, dan is de kans groot dat deze plattelanden, deze bedewinen, zowel zijn kleren, lichaam als de mensen om hem heen zal besmeuren met urine. Ook zal hij andere plaatsen in de moskee onderplassen, bij zijn poging zich los te rukken van de metgezellen, die hem proberen tegen te houden. Dus het is beter om hem rustig te laten urineren en vervolgens dat ene plek met water af te spoelen. Ook schijnt het tegenhouden van een persoon die bezig is met urineren schadelijk te zijn voor zijn gezondheid. En zo treffen wij vele zaken aan in de Koran en in de overleveringen van de profeet vrede zijn met hem, die toen de tijd bekend zijn gemaakt. Maar pas vandaag wetenschappelijk zijn onderlegd en wetenschappelijk zijn bewezen. Het vijfde leerpunt is het verbod op het verontreinigen en bevuilen van openbare plekken. Plekken die vaak in gebruik worden genomen door mensen. Vandaar dat de profeet Vrede met hem heeft gezegd Ittaqu al la'anain Qalu wa man la'anain ya Rasool Allah قَالَ الَّذِي يَتَغَلَّا فِي Staat vermeld in Sahih Muslim. Oftewel, kijkt uit voor die twee zaken die leiden tot vervloeking. De metgezellen vroegen vervolgens, wat zijn die twee zaken? Toen zei de profeet Vrede Zij met hem, Iemand die zijn behoefte doet op de weg die door mensen gegaan wordt. Dus door mensen wordt gebruikt of in hun schaduw, oftewel beschaduwde plaatsen, die door de mensen vaak worden opgezocht. De islam, beste broeders en zusters, draagt ons niet op de straten vies te maken, zoals vele van onze kinderen vandaag de dag doen. De islam draagt ons juist op, bij te dragen aan de netheid en reinheid van de straten. Zo zegt de profeet, vrede zij met hem, Een imanu, bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'bah a'laaha qawl la ilaha illa allah wa adnaaha imatatu al-ada 'ani al-tariq of de profeet zegt het geloof is op te delen in meer dan zestig of meer dan zeventig vertakkingen de allerhoogste vertakking is het uitspreken van la ilaha illa allah en het allerlaagste vertakking is het vrijmaken van de weg van alles wat schadelijk is. Dus als men op straat loopt, en hij ziet iets liggen, wat andere schade kan berokkenen, dan is het voor hem verplicht om die zaak weg te halen. Want dat hoort tot de iman, tot het geloof. Als laatste wil ik andermaal de nadruk leggen op het belang van een zachtaardige benadering richting de mensen. Zachtaardig is namelijk een eigenschap van Allah, subhanahu wa ta'ala. Een eigenschap die hij graag terugziet in de mensen. De profeet zegt dan ook, Inna Allah rafiqun yuhibbur rizqa fil amri kulli. Oftewel, voorwaar, Allah is zachtaardig, en houdt van zachtaardigheid betreffende alle zaken. Vandaar dat de profeet, na zijn gesprek met de Arabi, met de platte lander, het woord richtte tot de metgezellen en zei, Innamabuifthum muyassirin, walam tuba'athu muassirin. Oftewel, jullie zijn gezonden om de zaken te vergemakkelijken en niet om deze moeilijker te maken. Waarom heeft hij deze woorden gericht tot de metgezellen? Omdat zij, zoals vermeld staat in de andere overlevering, deze Arabi, deze plattelanden, hardhandig wilden aanpakken. Maar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, adviseert hem altijd zachtaardigheid te hanteren in hun manier van doen en laten. Want alleen, alleen middels zachtaardigheid en vriendelijkheid kan een persoon tot de hart van de andere doordringen. Met hartvochtigheid en streng zijn kun je niets bereiken. Vandaar dat Allah, zelfs tegen zijn profeet Mohammed, vrede zijn met hem, heeft gezegd, Walau kunt faddan, ghaliba al kalbi, lan min hawlik. Oftewel, en als je streng en hartvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteen gegaan. Zorat Ali Imran 159. En daarom zien wij dat de profeet met zijn vergevensgezindheid iedereen omringde, En met zijn langmoedigheid doofde hij ieder vuur van vijandigheid. Handelend naar de volgende woorden van zijn Heer. Oftewel. Weer het slechte af met het beste. Wij weten het beste datgene wat zij beschrijven. Surat al-Mu'minun 96. En in navolging van onze meester zouden wij ook dit gedrag moeten aannemen. Zodat de wereld vervolgens kan zien hoe de ware volgelingen van Mohammed zich gedragen. O Allah, doe ons behoren tot de ware volgelingen van Mohammed. Sallallahu bihamdik.